5 uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Lucerna Carrasso en Tom van Heck. We schakelen zo dus met de Riverbank Arena. waar de hockeywedstrijd Nederland-India op het punt van beginnen staat. Eerst is hier het NOS-nieuws van 5 uur met Jobboot.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 De bewoners daarvan kunnen voorlopig niet terug naar huis, zegt de brandweer. Het ziet er zo uit dat ze de komende dagen in ieder geval uh, vervangende woonruimte krijgen. Inmiddels zijn ook medewerkers van salvage, die hebben gesproken met die mensen, dus dat wordt uh, in gang gezet. Dat is een organisatie die, uh, zeg maar als de brand is uitgebroken ergens. Dat die bewoners en uh, ja, omliggende. Uh, Bewoners, uh, dat hier zeg maar vervangende bouwruimte krijgen. De brand is ontstaan in een opslagruimte van de kapperszaak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het vuur is inmiddels onder controle, maar er wordt nog steeds geblust. Een groep uitgeprocedeerde Somaliërs is boos opgestapt uit het AZC in Vught. Ze willen niet langer worden ondergebracht in een zogeheten vrijheidsbeperkende locatie waar ze zich dagelijks moeten melden.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 Twee Nederlanders zijn veroordeeld voor het overboord gooien van een matroos in Brazilië. Ze kregen 13 en 14 jaar cel na een eis van 18 jaar. De rechtbank in Den Haag vindt bewezen dat de twee Nederlanders zeven jaar geleden tijdens een proefvaart in Brazilië de matroos met voorbedachte raden overboord hebben gegooid en hem dus hebben vermoord. De mannen hebben bekend, maar zeggen dat ze nog een zwemvest naar hem hebben gegooid. Een 22-jarige automobilist zonder rijbewijs... die in februari een dodelijk ongeluk veroorzaakte... is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Hij mag ook vijf jaar geen auto meer rijden. De man sloeg op 8 februari op de A7... tussen Groningen en Winschoten over de kop. Hij had drie passagiers, één overleed, twee raakten gewond. Judoka Dex Elmond is er niet in geslaagd... een Olympische medaille te veroveren. In een duel om de bronzen medaille... verloor hij van zijn tegenstander uit Mongolië. Tennessee Robin Haasen werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Schutter Peter Hellenbrand werd vijfde in de finale van het onderdeel 10 meter luchtgeweer. Het weer vanavond alleen in het noordoosten, nog een bui in de rest van het land droog. Vannacht langs, langs de kust enkele buien mogelijk met onweer. Morgen in het noorden eerst zonnig, verder bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 20 graden. Woensdag meer zon, dan wordt het 25 graden. ANWB-verkeersinformatie vanwege een spoedreparatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 5 kilometer, is daar één reisschok dicht. Een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Delft tussen knopen Prins Klausplein en Rijswijk 4 kilometer. Bij de Alfred Polders zijn twee reisschoken dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Continental 3 kilometer. En door een aanrijding tegen een spoorviaduct rijden er geen treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal. De vertraging kan oplopen tot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 Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna 6 minuten over 5 straks ook uw dagelijkse klachten in gesprek met Van Het Hek. We hebben ook meer politieke reacties op het voorstel... de vergoeding voor dure medicijnen voor zeldzame ziektes af te schaffen. Maar eerst naar het hockey. We zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carrasso. Nederland tegen de grootmacht van Weleer met de nadruk op Weleer India, Geert de Groot. Het laatste olympische succes van India was in het gedevalueerde toernooi in 1980 in Moskou. Toen India de laatste gouden medaille won. Ze grossierden daarvoor inderdaad in eerste prijzen. Waren vaak gevaarlijke tegenstanders voor Nederland. Winnende tegenstanders waar Nederland dan het voor moest buigen. Grote overwinning op India. Een van de overwinningen die velen en jou zeker ook Tom nog in het geheugen is gegrift. Is natuurlijk de overwinning in de finale van het wereldkampioenschap 1973. In praat ik dan over toen Nederland met strafballen van India won in het eigen wagenstadion. En ik heb altijd begrepen dat jij er ook bij was als, als kleine jongen. Ik was er ook al bij als verslaggever. We hebben dat allemaal gevolgd. En dat was eigenlijk een van de laatste wapenfeiten, grote wapenfeiten van India. Ze werden drie jaar of twee jaar later nog wel wereldkampioen in Kuala Lumpur. Maar daarna ging het bergafwaarts Zo erg zelfs dat ze op dit moment een totale Australische begeleiding hebben. een manager, John, en Lotz. Michael Lotz, een oud-international van Australië, is nu de coach van... India. Jazeker, zover kan het gaan in een van de hockey grootmachten, Een tegenstander voor Nederland die, ja, die niet hoog wordt ingeschat natuurlijk. Een beginnetje waar Nederland wel blij mee is, denk ik. Maar aan de andere kant, India is altijd op grote toernooien... met name in de eerste wedstrijden een, een gevaarlijke outsider. Dus het is nog lang niet binnen hoor vandaag. We hebben zeven minuten gespeeld en het is nog steeds 0-0. Gerard de Groot, we gaan even sleutelen aan de verbinding... dan hoort u hem straks hopelijk iets beter. Excuses voor uh, de kwaliteit. We gaan naar uh, zijn collega Ragnar Niemeijer... want hij is vandaag bij het tafeltennis. Ragnar, waar zit jij op dit moment naar te kijken? Wij kijken naar de partij van de Nederlandse Lietje... tegen de Japanse Fukuhara. Een 2-1-voorsprong voor de Nederlanders, uh, Nederlandse in games... en een 6-9-stand, ook in het voordeel van Lietje. Dat betekent dat zij in deze partij hard op weg is... naar een 3-1-voorsprong... Uh, in een best-of-seven betekent dat natuurlijk dat je al een behoorlijk eind op weg bent. Lietje, 28 jaar in de achtste finale gesneuveld bij de spelen van Peking vier jaar geleden. En uh, ja, wat kan zij? Dat is de vraag. ons nog gaat het goed in haar partij tegen de Japanse Fukuhara. Kijken of er nog een punt bij kan komen voor de Nederlandse. De Japanse heeft de bal al een aantal keer onbegrijpelijk langs de tafel geslagen. En een lange rally nu bij de 9-6. Voorsprong voor de Nederlandse. Wordt dat 10-6? Nou... Het is allemaal erg lang. Daar gaat hij het net in. Het wordt 10-6 en liet je op de rand van een 3 En uh, helemaal zuiver op de lijn is Ed van der Bend. Die zit ook in prachtig weer naar prachtige paardensport te kijken. Met de Nederlanders, hè Ed? Ja, Tim Lips is al een tijdje binnen en dat is gelukkig goed gegaan. Zij het dat hij uh, zo'n 54 seconden ton boven de optimaliteit... en die staat op 10 minuten en 3 seconden. Uh, dat is als je het juiste tempo aanhoudt en de kortste wegen neemt. En uh, misschien heeft hij ergens een, bij een enkele hindernis een alternatief genomen. Dat kost al wat meer tijd, maar gelukkig geen weigeringen. Want die geven gelijk 20 strafpunten en natuurlijk uh, onbalans. Maar hij komt dan uit op 22 strafpunten bovenop de 51,70... die hij omgerekend had na de 3. Een twee ritten hebben we kregen we een ovationeel applaus hier... voor Zerwa Phillips, de oud-Europees kampioene-eventing... met haar paard High Kingdom, 24e het onderdeel dressuur... maar een van de tot nu toe vier slechts foutloze na 40 starts met nog twee Nederlanders te gaan. Ook een sport die zo mooi om naar te kijken is, het synchroon duiken. Hoe krijgen ze het voor elkaar, denk je vaak, Bob van der Tak. Ja, yeah, don't try this at home, zou ik bijna zeggen. Dat, uh... Is uh, geen aanrader, geen sport voor mensen met hoogtevrees. Maar uh, het is inderdaad prachtig om naar te kijken. En de Britten waren natuurlijk vooral vol van hun duo van Tom Daley... En Piet Waterfield. Maar het is uh, niet gelukt hoor. Die gouden medaille waar ze hier zo op gehoopt hadden. Ondanks alle morele steun. Ondanks alle aanmoedigingen. Al het uh, gejuich en geklap, geapplaudiseerd van de toeschouwers. Is het niet gelukt door die vierde sprong. Dus ik zei het al, die mislukte vierde sprong. Daardoor zakte ze weg van de eerste naar de vierde plaats. En zo is het uiteindelijk geeindig, ook geëindigd. Dus uh, geen medaille voor het Britse duo vierde plaats. En het goud ging eigenlijk, zoals wel een beetje verwacht, weer naar China. Zoals zo vaak in deze sport. China doet het goed in het water. Niet alleen bij het synchroonspringen, maar ook in het zwemmen natuurlijk. Waar we straks weer Sun Yang gaan zien in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan kan er maar zo weer een gouden medaille bij komen. Maar uh, geen goud dus nog steeds voor Groot-Brittannië. Dat is de conclusie hier vanuit het Aquatic Center. We gaan het hebben over het asielzoekerscentrum in Veugd. Want het centrum gaat binnenkort dicht... en een goed een groep van rond 70 Somaliërs moet gedwongen verhuizen naar het vertrekcentrum in Ter Apel. Maar de Somaliërs willen niet verhuizen en daarom bivakeren ze nu op de stoep van het IND in Den Bosch. De bedoeling is hier en wij zitten een verkeerde plaats en we krijgen een uitsprang bij de rechterbank. Dat staat: ja, we krijgen een normale leven. Wij zitten niet altijd in de gevangenis. Wij zijn Somaliërs, ja, dan het kantoor van de IND. Daar zouden ik natuurlijk wel een reactie willen halen, maar... De deur is door de beveiliging snel op slot gedraaid. Daar, daar zit u met beperking, hè, daar kun je niet zomaar in- en uitlopen. Dat wilt u niet? Nee, wij willen niet dat. Wij willen een gewone zegt Gewone, normale leven. Hetzelfde van de van andere is Hetzelfde van vorige keer, hetzelfde van vroeger. Staat u nu achter het station? Met hoeveel mensen bent u hier? Enkele tientallen, hè? Ja, ja. Nu zijn we 60, 70. Wij wachten van ongeveer 150 mensen. U hebt de sleutels ingeleverd van, het, alles, alles, alles. van hier in Vught, ah, de opvang in Vught. Ja. Dat is hier vlakbij. En nu staat u hier met ja, tassen, koffers, plastic alles, zakken. Of in de regen ook ja. nog. Ja. En, en dan? Dan, we gaan hier blijven totdat er gaat oplossing komen. U gaat hier gewoon bivakeren? Ja. Tot vanavond, tot vanavond. Morgen, of volgende week, volgende maand. Wat hebt u allemaal meegenomen? Alles wat u hebt? Alles spoelen, ja, alles spoelen. Dus ze zeiden jij ja, moet uh, allemaal of weg uh, van de AZC. Hoe lang bent u eigenlijk in Nederland? Ja, twee jaar en een half. En u bent uitgeprocedeerd. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat dus. betekent dat je natuurlijk een keer terug moet. Ja, maar waar? In oorlogland? Ja, die alle twintig jaar daar uh, zijn. Ja. Wat denk je? Want u komt ook uit Somalië, als Ja, natuurlijk ja. Dus. Somalië willen u niet terug? Terug ja. En ze zeggen, ja, moet je een bewijs uh, brengen of zoiets, ja, maar uh, dat uh, kan niet. Waar in de oorlogslanden, landen, in uh, die hongerlanden uh, yeah, yeah, ja, wat denkt u dan? Uh, ja, dus we willen hier heel graag een oplossing als uh, vluchtelingen recht uh, hebben, ja. Ja, u wilt niet in beperkingen. Ter Apel betekent dat je niet zomaar in en uit kunt lopen, hè? Nee, ze zeggen, ja, als je geen bewijs hebt, dan moet je uh, weg. Hoe lang blijft u nou hier zitten? Ja, hier... Uh... Ja, we, zijn, we komen hier in 1 of uh, 12 uur. Maar gaat u hier vannacht ook slapen dan? Ja, dus we zijn bezien we we, met uh, alle groepen. Ja, we, we hebben geen uh, opvang. Ja, wat, uh, nee. als je, je geen ander adres om naartoe ja, te gaan? Adres, ja, dus uh, ze zijn, ja, als je naar uh, Ter Abel zeggen ja, ga weg. De politie reekt net ook al voorbij, maar die doen niks, geloof ik, hè? Ja, ik zie het. Ja, ze gaan gewoon uh, rondomheen en ze doen niks ook, ja. Dus, uh... Ja, en dan het kantoor van de IND... Dan zouden we natuurlijk wel een reactie willen halen, maar de deur is door de beveiliging snel op slot gedraaid. Maino Remmers vertelde dat bij de Somaliërs in Den bos die dus niet naar Ter Apel willen. We gaan naar het hockeystadion Nederland-India. Zo'n 13 minuten gespeeld. Gerard de Groot. 0-0 nog steeds is de stand met een uh, aanvallend begonnen Nederlands team. Twee kansen, een klein kansje voor uh, Teun de Nooijer... en een hele grote kans voor Teun de Nooijer... die via de doelman van uh, India naast het uh, doel ging, doelman uh, Chetri. Dat was echt een mogelijkheid, hoor. Hij stond helemaal vrij, alleen voor de keeper. Maar de bal ging uh, via die doelman uh, over de achterlijn. Dat werd een corner en dat leverde natuurlijk niks op. Want uh, dat soort situaties, dan is de Indiaanse verdediging weer terug. India probeert het uh, Nederlands team al voor de 23-meterlijn op te vangen. weten de kracht van de Nederlandse strafcorner, weten de kracht ook van uh, Teun de Nooijer... die vanaf het begin al alle 13 minuten hier heeft gespeeld. En iedereen dacht van, na nou, al dat heen en weer geschuiven met de veteraan tussen aanhalingstekens van het Nederlandse hockeyteam... dat heen en weer geschuif in het begin van dit jaar... dat hij maar een paar speelminuten per wedstrijd zou krijgen. Maar inmiddels staat hij vanaf het begin in het veld. En dat is inmiddels al bijna 14 minuten, bijna een kwartiertje dus. Nederland nu in de verdediging tegenover India. India dat één strafcorner te pakken kreeg. Maar die werd er goed uitgewerkt door de Nederlandse uitlopers. En verder heeft India geen enkele mogelijkheid gekregen. Nederland dus wel een grote kans voor de nooier. En een kleintje na een actie van de voogd. Maar dat leverde allemaal niets op. En het is dus... Nog steeds 0-0. Verontwaardigde reacties vandaag op de conceptadviezen van het college van de zorgverzekeringen. De NOS heeft uh, dat advies ingezien. Medicijnen voor zeldzame ziekten die heel duur zijn, moeten niet meer worden vergoed, zegt het college. Marietje Schoneveld van der Linden is pompenpatiënt en heeft hele dure medicijnen. Zij moet zelf voor de kosten gaan opdraaien als deze adviezen worden overgenomen. Ik denk dat uh, een mensleven is altijd onbetaalbaar is. Het feit dat je gewoon een ziekte hebt, in mijn geval een zeldzame ziekte... daar heb ik niet voor gekozen, daar heeft niemand voor gekozen. Ja, dat overkomt je. En dan ben je alleen maar blij dat je in Nederland woont... dat je in een maatschappij woont waar men met solidariteit zegt... nee, we zorgen ervoor dat dit medicijn wat werkt. Dat je dat ook kan krijgen. En wat is het waard? Ja, daar, Ik denk dat die discussie gewoon bijna... Die, die is eigenlijk niet te voeren. Marise Schoneveld van der Linde was dat. Ook in de Tweede Kamer is er verbazing over het advies. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 ziet er niets in. Ja, ik vind dat als patiënten duidelijk baat hebben bij het middel... dat het moet blijven worden vergoed. Ik begrijp heel goed dat voor zo'n medicijn... er misschien wel miljarden moeten worden geïnvesteerd... om het überhaupt te kunnen ontwikkelen. Maar de vraag is of het dan jarenlang zo duur moet blijven. Daar geloof ik niks van. Wij praten verder met de redacteur Gezondheidszorg... Rinke van der Brink. Rinke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden net uh, een patiënt, een Pia Dijkstra van D66. Steunen andere partijen haar hierin, Pia Dijkstra? Uh, um, SP en PVV die zijn nog, uh, nog duidelijker. Die zeggen van uh, dit moet van tafel. De minister moet dit advies naast zich neerleggen. Of conceptadvies. En er ook uh, nu al afstand van nemen. Uh, de Partij van de Arbeid die zegt, als je er rationeel naar kijkt, dan is het wel een verstandig advies, want het is erg duur voor uh, beperkte resultaten. Maar, zegt diezelfde Partij van de Arbeid in de persoon van Kamerlid Eken van der Veen, uh, waarom zijn die middelen zo duur? Dat wil ik weten en daar moet misschien wat aan veranderen. Ja, dus de bal wordt bij de farma farmacie neergelegd... om te kijken of het goedkoper kan. Want zoals je gisteren al vertelde... sommige medicijnen zijn 2 tot 7 ton per jaar, per persoon. Hoe reageren farmaceuten hierop? Nou, uh, laten we zeggen in ieder geval erg terughouden... want ze willen niet uh, ons te woord staan. Dus, uh, ik heb wel uh, met beide betrokken bedrijven... zijn Genzyme en uh, uh, Shire gesproken. Genzyme heeft... Uh, uh, hun verklaring komt er eigenlijk op neer van uh, het is een schande als je patiënten uh, die baat hebben bij een middel dat onthouden omdat het veel geld kost alleen om de prijs. En Shire zegt wij hebben 15 jaar geleden uh, is een Europees verband besloten dat we dit soort medicijnen zouden gaan ontwikkelen. Dat is ons de bedrijven gevraagd. Toen hebben wij gezegd dat worden hele dure middelen want er zijn maar heel weinig patiënten. En toen hebben we ook bedragen genoemd waar tussen die prijzen zouden liggen. Daar houden wij ons aan. En dan gaat het nu niet aan dat de overheid eenzijdig de stekker eruit trekt, zoals zij dat noemen. Ja, en er is ook uh, discussie over, over uh, de effectiviteit hè, van die medicijnen. Of, of daar wel een goed verband tussen zit met de kosten. Ja, het grote probleem bij uh, deze middelen is dat er zo weinig patiënten zijn... dat het bijna onmogelijk is om goed onderzoek te doen. Je, hebt, uh, je kan niet een onderzoek doen als je zo weinig patiënten... van Fabrie zijn 60 patiënten. Dat is erg weinig om gedegen te onderzoeken wat de effecten van die middelen zijn. Er zijn uh, pompen, zijn het er 115. En dat zijn dan nog twee typen. Pompen. Dus ja, het is heel erg moeilijk om dan een studie te maken... waarbij je echt kunt vaststellen... oké, okay, als je dit geeft in deze dosering, dan heb je er, uh, dit aan. Um, daarom pleiten artsen, bijvoorbeeld uh, dokter Hollak van het AMC... die fabrieppatiënten behandelt, die zegt... dit komt veel te vroeg, dit besluit. We moeten... ja, het is ook nog geen besluit, hè? Het is een nee, advies. Nee, dit, dit voorstel uh, van het CVZ komt veel te vroeg. We moeten Europees... Alle patiënten uh, die nu krijgen, daar moeten we een onderzoek naar doen... zonder dat de industrie zich daarmee moeite, dat moeten wij zelf gaan doen. En dan heb je een voldoende grote patiëntengroep... Uh, om tot een uh, gefundeerd oordeel te komen van of het werkt, hoeveel het doet... en uh, ja, of het dan het geld waard is, zeg maar. Maar ze zegt dat kan je niet in Nederland alleen doen... op basis van die paar patiënten die wij hier hebben. De discussie is in volle gang. Rinke van den Brink, dank je wel. We gaan weer tafeltennissen hier in Londen. Lije was goed op weg, Rachna Niemeijer. Vertelde jij, is, uh, heeft ze goed vervolg kunnen geven? Nou, niet helemaal. Het staat inmiddels uh, 3-2. In het voordeel, nog altijd, van de Nederlandse Lidje. Tegen de als vijfde geplaatste uh, tegenstander uit uh, Japan. En inmiddels ook een 2-1 achterstand in deze game. Dat tegenslag dus voor uh, Lije. Die altijd een fijne overwinning. Dat is wel bijzonder tegen uh, de Chinese Ding Ming moet spelen. De nummer 1 van de wereldranglijn. En de wereldkampioen van 2011. Uit Rotterdam. En mocht je nou denken dat applaus op de achtergrond is, dat allemaal voor die Nederlandse of voor die Japanse, die tegenstander van Lidje? Nou nee, want kijk om je heen, er staan hier vier tafels in deze Excel-venue aan de rand van de Games en daar wordt tegelijkertijd gespeeld. Dus het zal wel eens gebeuren dat er geklapt wordt voor een andere tafel. 3-1, er staan momenteel voor de Japanse, nog wel de 3-2 voorsprong voor het Nederlandse Lidje. Het wordt over nu 3 g en een best op 7 serie in deze wedstrijd. Eén game is nodig, nog politie, om verder te gaan naar de kwartfinale. De Nederlandse hockeymannen zijn om 5 uur begonnen aan hun eerste wedstrijd van het Olympisch toernooi tegen India, dominant tot nu toe, zei Gerard de Groot toen we jou voor het laatst spraken. Maar ze moeten natuurlijk wel gaan scoren, hè? Hij moet er wel in op een gegeven moment, ja. En dat is nog niet gelukt. Het is nog steeds 0-0. Aan de andere kant is India na die strafcorner ook één keertje gevaarlijk geweest. En toen zat Doelman Stokman er goed tussen. Dus wat dat betreft komt India af en toe ook nog wel eens uit die verdedigende stellingen. Maar ik weet niet of ze dat nou bewust doen met nu Robert van der Horst kans en een doelpunt. Jazeker! Hij pakt de bal op op de 23 meterlijn... Komt in de cirkel en uh, dat was de verrassing uh, waar Nederland naar zocht natuurlijk. Om die defensie over te, open te breken heb je mannen uit de tweede en misschien wel de derde, zoals Van der Horst. De derde lijn in de defensie dus opgekomen, bal oppakken, zelf doorgaan. De Indiërs kijken of er een paas komt. Nou die komt er niet, Van der Horst komt de cirkel in en schiet hem ke en keihard in. En precies een kwartier voor rust leidt Nederland dus dankzij die treffer van Robert Van der Horst met 1-0 tegen India. Radio 1. Voor zomer tweets. Ja, sport sportzomer-tweetsen, Tijdstip. Soms spelen we er wat mee, want er wordt zoveel gesport. Maar ja, dan zal er ook wel heel veel getwitterd worden, Luukie. Nou, dat keels. zeg je, inderdaad, ja. En er wordt zelfs zoveel getwitterd dat er een soort relletje is. Uh, hashtag WeDemandChange. Dat is een hashtag opgezet door voornamelijk Amerikaanse Olympische sporters. En die willen dat de IOC gewoon niet zo gek doet... over Twitter, Facebook en andere social media tijdens de Olympische Spelen. Ook hashtag Rule40 is eentje die vaak voorbij komt. De sporters zijn tegen, die regel... 40 van deze spelen. En met die regel wil de organisatie Ambush Marketing buiten de deur houden. En dus moeten de sporters, die andere sponsors noemen dan de officiële sponsors, die tweets weer gaan verwijderen. En als ze zich niet aan de regels houden, dan krijgen ze een boete. Of hangt disqualificatie boven het hoofd. Een voorbeeld is de Amerikaanse 1500 meter loper Leo Menzano Die moest een foto van zijn schoenen van Facebook halen. Een social media relletje dus. Het is allemaal te volgen op Twitter. Het is nu nog een beetje sluimerend, maar het gaat echt wel wat groter worden. We demand Change is de hashtag. Dan Peter Hellebrand, wie kent hem niet? We pakken even zijn laatste tweet erbij. Ik ga mijn best doen. Groetjes uit Londen. Nou, de groetjes terug en gefeliciteerd vanaf Twitter. Peter werd namelijk vijfde bij het luchtgeweer schieten vanaf 10 meter. Raoul Aardema vond het op het Raoul Aardema een spannende finale op de 10 meter luchtgeweer. Peter Hellebrand is een held. Jammer van het laatste schot. Met ingehouden adem gekeken. Wouter vindt dat Peter knap heeft geschoten. Jammer net geen brons. Dat was wel een stunt geweest. Je mag. Trots zijn. En Ed Ben Perenboom twittert dat het een geweldige prestatie van Ed P Hellebrand is. Niet de bronzen plak, maar toch excellent en de hoogste finale score. Frank van der Meijden laat nog even via Twitter weten dat luchtschieten echt super vet is en Evert kwok is ietsjes minder enthousiast. Hij tweet Peter Hellebrand in de Olympische finale luchtgeweer. Het wachten is nog op het moment dat luchtgitaar een Olympische discipline gaat worden. En het volgende onderdeel trouwens, dat Peter Hellendran Brand in actie komt, is 3 augustus. Dan schiet hij liggend en met een klein geweertje. Weet je trouwens wie de schuldig is aan het verlies van Robin Hazen... vandaag op de blindspelen? Weet jullie dat? Wij weten wij. Dus namelijk de wind. Nee nee. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, De wind. Nee, ja, nee, dat, dat, dat, dat zit misschien in zijn hoofd, maar dat is niet zo. Het waren namelijk de Nederlandse zwemvrouwen en dan in het bijzondere Ranomi Kromi, Jojo. die twitterden namelijk gisteravond om 11 minuten over 10... in de avond dus een berichtje. Ze schrijft, wat een gegil in het damesappartement. Woep, woep, wat een mooie race gezien op televisie. En dan ging het dus over dat zwemmen. Uh, de hele avond hebben dus de zwemladies gejoeld en geschreeuwd. En toen ze naar bed moesten, ongetwijfeld nog even wat lang doorgepraat en gegiecheld. En niet rekening gehouden met de buren. En die buurman was dus Robin Haase. Want die tweet later, een half uur later ongeveer, via Robin underscore haase. Ik probeer te slapen naar Ranomi Kromi Jojo. Kortom, hij was hartstikke moe, uitgeput door de zwemmende vrouwen... en dus verloor hij. En dan gebruikt hij kennelijk de wind als excuus. Ondanks dat, Raymond Sluiter feliciteert hem nog wel... met de hoogste ranking ooit. 33ste op de wereldranglijst, zegt hij Raymond Sluiter op zijn Twitter. Tot slot nog de reacties op het behalen van uh, of nou ja, de uitschakeling van Dex Elmond. Het is als erop of eronder. Dat zei oud-judoka Mark ga al op zijn Twitter. Uh, ja, Mensen snappen eigenlijk wel dat hij werd uitgeschakeld. En mensen snapten ook wel de beslissing van de scheidsrechters. Tijmen K. die zegt dat hij geen ene bal snapt van de hele sport. Maar toch heeft hij gekeken voor de mentale steun. Helaas heeft het niet geholpen. Esra et Esra Eilvaal die zegt Dex Elmond is echt een sexy man. Nou, dat heeft hij dan ook mooi in de pocket. En uh, Dennis1910, Dennis1910, die zegt hij verdiende een plak... want Dex Elmond heeft de naam van een actieheld. Tot zover de tweets. Morgen rond kwart over twaalf, dan zijn er weer nieuwe. Tot dan. Luc, ga jij maar de tweets over het hockey volgen. Dankjewel, je wel, Want we gaan weer naar het hockey. Gerard de Groot, 1-0 melden je ons. Wat voor indruk maakt Nederland op jou? Nou, de eerste twintig minuten niet, niet slecht. Aanvallend spelen op, op jacht naar een doelpunt, op zoek naar openingen. Tegen een sterke verdediging van India. Ik zei het al, het is niet duidelijk of ze dat nou bewust kiezen, die Indiërs. Dat is normaal hun spel niet, om de defensie op te zoeken. En dat het komt omdat Nederland veel druk op het middenveld met name uitoefende. Dat je terug moet, dat zou best eens de oorzaak kunnen zijn. Want die Indiërs, ik zei het al eerder, zij zoeken vaak de aanval. Ze willen aanvallend spelen. hebben één kleine kans gekregen, mogelijkheid waar Stokman goed... Zat. En ze hebben een strafcorner gekregen. En op dit moment, na die 1-0 van Nederland, is de vraag wat het Nederlandse team met nog 10 minuten te spelen tot de rust moet gaan doen. Zou moeten gaan doen. Moeten ze erop en erover gaan? Moeten ze het aanvallend gaan zoeken? Of moeten ze een beetje gas gaan terugnemen? Ze hebben veel energie al verspeeld in die beginfase. Met name, ik heb het al eerder aangegeven, Tuin de Nooyer. Hij is pas van die 25 minuten die we nu spelen, is die 5 minuten aan de kant geweest. Hij is nu weer in het veld. Hij geeft aanvallende impulsen. En dan komt de bal op de stik van de verdediger van India. Terwijl een paar Nederlandse spelers denken en ik ook eigenlijk. Aan een strafcorner wordt dat niets. Wordt het een vrije slag voor Nederland op de zijlijn. En is die snel genomen. De wijn aan de bal. Komt en zoekt en gaat weer helemaal terug. En nu gaat Nederland inderdaad toch een beetje temporiseren. Ze gaan een beetje wat vaart uit die aanval houden. Op weg naar de rust. Zorgen dat we met 1-0 die rust in komen. En dan kunnen we in de tweede helft weer verder gaan kijken. Wel in de aanval nu Nederland in de cirkel. Geen strafcorner. Geen vrije slag voor Nederland. Maar het uitspelen van de bal door India... Zeg... De scheidsrechter. En de Indiërs die zoeken, die kijken naar een vrije man. Maar inmiddels is er al zoveel tijd verspeeld... Uh, dat alle Indiërs voorin uh, zijn afgedekt door de Nederlandse tegenspelers. En staat Nederland op het middenveld klaar om die bal op te vangen. Valentijn Verga moet, uh, moet daar uh, gaan jagen. Moet gaan jagen op de defensie in India. Doet dat niet. Wacht daar te lang mee. Waardoor de Indiërs nu over de middenlijn komen. Op links in de aanval zijn met uh, jo Wouter Jolie tegenover. Zijn directe tegenstander. Komt die bal in de cirkel, maar de voorzet is slecht. En Nederland verdedigt uit. Via de Nooie. De nooien naar Verga. Nee, niet naar Verga. Wel naar Verga. Hij wilde hem eerst zelf houden. Kijken of er nu drie, vier Nederlanders tegenover vier Indiërs wat kunnen gaan uitrichten. Komt die bal op de rand van de cirkel, maakt Verga de overtreding en krijgt India de vrije slag. En blijft het hier voorlopig. Nog negen minuten te gaan. 0-0. Vanmiddag om... Sorry, 1-0. 1-0 oh, oh, oh, oh, oh, oh. voor Nederland. Ja, we houden het bij Gerard. Nog uh, acht minuten ruimte spelen in die eerste helft bij uh, Nederland-India. Vanmiddag om twee uur zat Tom van het Hek weer klaar om met u te bellen... om al uw vragen te beantwoorden... waar mogelijk uw klachten in ontvangst te nemen. En misschien ook wel complimenten. We gaan het horen. In het gesprek met Van het Hek. Ton van het Heck, goedemiddag. Dag, nou, de hè? Goedemiddag. Beste Ton, ik, ik wil eens iets, iets zeggen over het commentaar wat meneer Smeets en meneer Dijkstra doen bij de televisie. Nou, het mag allemaal, hè? daar is de rubriek voor, dus ga je gang. Nou, gisterenmiddag in die, in die enorme regen. Ja. Uh, zegt meneer Smeets iets over de regen en het wegdek. Ja. En met name zegt hij dan: er ontstaan meer lekker banden tijdens de regen. Ja. Waarop basiert hij dat eigenlijk? Nou, ik heb dat ook eens even gevraagd aan de uh, bondscoach bij de mannen, Leo van Vliet. Ja. En die legde mij uit, als het wegdek zo glad wordt en er komt water op... zie je minder wat er ligt op het wegdek. En een wielrenner is soms heel erg gefocust als hij een steentje ziet of zo van ho. En de, ze zijn dus angstiger dat je, doordat je minder zicht hebt op het wegdek... dat je ook over een plekje van het wegdek rijdt wat minder goed is... en ja. je dus daardoor sneller een lekker band oplegt. Ja, duidelijk verhaal. Tom van Zek, goedemiddag. Waar zit je in de duikboot? Of wat, wat, waar zit jij, man? Ja, toevallig nu even in de tunnel. Maar als je even geduld hebt, dan komt het ja. er uit. Goedemiddag, met Lex Sterrenveld uit Amsterdam. Ik verbaas me er elke vier jaar weer over dat er zoveel indoorsport op de zomerspelen te zien zijn. Dat vind ik een vrolijke opmerking, noem maar eens een paar nu. Bedoelt u? Maar ja, grote, grote sporten als basketbal, handbal, ja. volleybal ja. uh, worden volgens mij toch in veel landen juist in de wintermaanden beoefend. Ja. Indoor verhuisd naar de winterspelen. Ja. Het is wel en mooi. Spelen, ja. Meer autosport uh, dus bijkomen, zoals uh, softball, rondval. Alles PT. wat onder een dak gebeurt, is gewoon winterspelen. Ja, vind ik wel. Ja, hoor je, me? Ja, ik hoor je nog? Ja, dank je, Tom. Je hebt deze keer geen klap, maar echt niet. Ja, je, je valt nou helemaal weg, hoor. Je zit nu onder water. Goedemiddag, Tom. Ik, wou, eh, ik heb gisteren zitten huilen, joh. Toen, eh, toen Marianne Vos won. Je hebt je zitten huilen? Ja, wij ook. Wij nou hoor. Wij zaten ja, echt er ook dicht eerlijk, tegen. Ja, ik, ik, ik zit al heel lang naar die radiozomer. En wat ze in de Tour de France niet voor elkaar hebben. Ik. ik heb ja. zitten huilen gisteren. Nou, dat is helemaal mooi. Dat heeft onze hele sportzomer in één keer opgevrolijk gisteren, hè, die Marianne Vos. Ik zou zeggen, radio 1, ga zo door. Wij gaan zo door. En wij hopen de atleten ook. Goedemiddag met Els. Heel luister eens. Maxima en Alexander, die hebben toch, toch drie kinderen. Maar ik zie er steeds vier. Nou, er waren gisteren ook uh, uh, kinderen van uh, uh, Friso en Mabel met hun mee. Nou. Oh, was dat het? Ja? we oh, opgelost, jongen. Joe. Hallo, met Helen Sterrenburg. Goedemiddag. Mag ik ook iets positiefs zeggen? U mag ook iets... Ja, dat is... Oh. altijd geklaagd. Zijn we ook wel blij als er weer wat positiefs komt. Zeg het maar. <laughs> nou, ik ben heel erg blij dat we sinds sportzomer Sven Kokkelman niet meer op de radio dat vindt u dus? U zegt dat wat dat betreft... De... Geeft u even rust, zeg maar. Ja, ik hoop dat het zo blijft. Ja, nou, dat, dat gaat niet gebeuren, maar voorlopig, in ieder geval de komende twee weken nog. Nou, dan ga ik daarvan genieten. Goedemiddag, ik zat nog wat even naar de webcam te kijken, van Studio Sportzomer. Ja. En daar zag ik Felix Meurders. Ja, dat klopt. En ik zag, ik zag Felix Meurders, ik dacht, heeft hij een afspraak met Johan Derksen over zijn haar, wie je dat langzaam kan laten groeien? Ik zal eens kijken of hij samen met Johan Derks dezelfde kapper heeft. Hallo Tom met Frank. Hey Frank, goedemiddag. Wil je klagen, jongen? Ik wil even klagen over Nelly Koeman. Over Nelly Koeman? Die zat van de week bij Maat Smeets aan tafel. Ja. En Nelly Coman, ach ja. Die mag trouwens blij zijn dat ze niet getrouwd is met Rob de Nijs. <laughs> Wat? Anders heette hij nou Rob de Nijs Coman. Dankjewel. Top gedaan. Goed, we gaan, Goed, er... gaan uh, even gauw naar het hockey. Gerard de Groot. 2-0 is het geworden voor Nederland. De eerste strafcorner kwam uh, vijf minuten voor de rust. Roderick Weustof was op dat moment in het uh, veld. Hij heeft nog niet ge veel gespeeld in de eerste helft, maar de strafcorner-specialist was wel uh, op het veld aanwezig en profiteerde daarvan. Het was geen harde corner, maar werd niet goed verwerkt door de doelman en hij stuiterde zo'n beetje over de lijn. Uh, de bal was duidelijk over de lijn, terwijl die inders nog wel zeiden dat ze hem voren de lijn uittikten. Maar nee, hoor, Nederland kreeg gewoon die strafcorner op het bord ge erbij geschreven. Weusdorf dus uh, Nederland. Uh, voor de tweede treffer en India nog steeds op nul te gaan tot de rust. Vier minuten en nu zal Nederland dat zeker in die laatste vier minuten tot aan de rust rustig aan gaan doen. En wij gaan naar het nieuwsblok van half zes. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Al die technologische ontwikkelingen, interessante carrières, ruime betaalbare woningen, dat rijke cultuuraanbod, je zal er maar wonen.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 Dit is Radio 1. Het is 4 minuten over half 6. Jobboots met het NOS-journaal. De Syrische gezant in Londen is overgelopen naar de oppositie. De zaakgelasterde was de hoogste Syrische diplomaat in Londen. sinds Damaskus een ambassadeur in maart uit Londen terugriep. De gezant wil niet langer een land vertegenwoordigen dat geweld pleegt tegen de eigen bevolking. De twintigjarige Nederlander, die afgelopen vrijdag bij Hamburg is verdronken, was onwel geworden. Dat blijkt uit de eerste sectie op zijn lichaam. Als dat uiteindelijk ook als definitieve doodsoorzaak wordt vastgesteld, zal worden uitgezocht of er sprake was van dood door nalatigheid. Er was namelijk veel kritiek op het personeel van de recreatieplas bij Hamburg, waar de man aan het zwemmen was.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 Vannacht valt er in de kustgebieden nog een bui, in het noordwestelijk kustgebied mogelijk met onweer. En het koelt af naar 10 tot 12 graden en in het zuiden is het flink bewolkt. En morgen begint de dag met wat buien in het noorden. Vanuit het zuiden gaat er een occlusiefrond passeren en dat gaat gepaard met bewolking die zich in de loop van de dag richting het noorden uitbreidt. En daaruit valt van tijd tot tijd dan wat motregen, maar na de passage van dit front wordt het droog. En achter die occlusie stroomt ook warmere lucht ons land binnen en daarmee wordt het, vandaag iets, of wordt het morgen ietsjes warmer dan vandaag. Zo'n 17 tot 21 graden, waarbij de hoogste temperaturen pas aan het eind van de dag gehaald worden. De wind draait van zuidwest naar zuidoost en blijft matig van kracht.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 bd Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat voor Maastricht 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht 5 kilometer. Bij Knoopend Hoenderdrecht is de rechte reishok dicht, daar staat een auto in brand. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenal 2. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtelt en Waddenooien 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Veel live livesport, ook dit half uur. Straks natuurlijk het tafeltennis. Heeft ze het wel of niet gehaald? meer eerst naar Gerard te Groot een rust aan halen bij het hockey, Gerard. Ja, een agressieve eerste helft van het Nederlands team... heeft een goede beloning gekregen, hoor. 2-0 is de ruststand doelpunten. Robert van der Horst... en een strafcorner van Roderick Weusthof. En achterin werd er weinig, heel weinig weggegeven door Nederland. Eén strafcorner kreeg India en een halve mogelijkheid... die door Stokban werd verwerkt. Aan de andere kant, aanvallend heeft Nederland, ik zei het al... agressief gespeeld, goed gecombineerd en ook een aantal kansen gemist, hoor. Want ze hebben wel degelijk meer mogelijkheden gekregen dan die 2-0. Maar een 2-0 ruststand tegen India, de eerste wedstrijd van een uh, olympisch toernooi. Dat is absoluut niet slecht. Dan door naar het tafeltennis. Ragnar Niemeyer, Lee Je. Precies op het goede moment. Ze serveert, maar kijkt wel in de beslissende game tegen een achterstand aan van 10-7. Maar nu wel 10-8 van bal in het netje van uh, Japanse tegenstand uh, Fukuhara. Razelspannende partij met een 3-1 voorsprong. dus in games voor Lee Je. Had er nog eentje bij moeten winnen, dan was ze verder geweest. West of 7 dus, maar Voorlopig 10-8 in het voordeel van de Japanse. Als vijfde geplaatst. Een sterke tegenstander, dus voor de Nederlandse. En geen eenvoudige klus om daarvan te winnen. De bal is weer in het spel. Onder de tafel vandaan. Een verdedigend werk gezien van de Nederlandse. Ver van de tafel af. En de is, is in de vierde ronde voorbij. Net als in Peking voor Lietje. Want de bal gaat over de tafel heen. En Fukuhara gaat verder. Richting de Het niet zijn eruit. Geen ontmoeting dus met de wereldkampioen van 2011. Als eerste geplaatst Ming-Ding uit China. En dat geeft ons de kans om nog even te kijken naar het begin van de partij van Li Jiao. Die andere Nederlandse staat met uh, acht vier voor een eerste game tegen een Roemeense. Haar naam is uh, Samara. En uh, het is wel eens aardig om te zien dat er echt een echte Roemeense staat te spelen. Want het eerlijk, veel import-Aziaten spelen onder de Europese vlag. Ook zeker bij Nederland. Maar uh, liet jou uh, een voorsprong van 8-5 tegen een echte Roemeense uit echte Roemenië? Er is nogal wat te doen over de kaartverkoop hier bij de Spelen. Wat lege plekken op de tribunes de eerste dagen. En uh, ja, daar zijn inmiddels maatregelen voor genomen. En komen er dan ook meer kaartjes. En het is in ieder geval zo dat er veel meer Nederlanders zijn in Londen... Uh, dan dat ze kaartjes hebben. En die hopen natuurlijk dagelijks kaartjes uh, te bemachtigen. Bij het verkooppunt hier, aan de voorkant van het Holland House... waar wij ook zitten, schijnt inmiddels een soort wachtrij te zijn ontstaan. Die is opgelopen tot rond de twee uur. In ieder geval is Robert Meder er even gaan kijken. Uh, Robert, je staat er al een tijdje bent nog geen twee uur, hè? Nee. Nee, ik sta hier nu een minuut of zes mezelf te verbazen... dat mensen inderdaad gelukkig in het zonnetje, gelukkig regent het niet... staan te wachten totdat ze aan de beurt zijn. En het bizarre is... Volgens mij weet je niet eens wat je kan kopen. Je, komt, je Moet je me voorstellen, er is een rij van, uh, ik schat, een kleine 200 mensen. Die gaan dan één voor één naar binnen met een wachttijd. Dus inderdaad van twee uur. Dan kom je bij de ingang. Dan hangt er een televisiescherm en daarop kan je zien wat er beschikbaar is. En dan wel op korte termijn. Voor vandaag geloof ik nog heel weinig. Dat ga ik zo even aan een van de organisatoren vragen. Ik loop eerst even naar iemand die in die wachtrij uh, staat. Hier met een uh, onvermijdelijke oranje hoed op. Kom even bij me staan, anders kunnen we zo moeilijk praten. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Dronten. Uh, waar bent u geweest vanmorgen? Bent u wel ergens geweest, überhaupt? Ja, uh, we zijn uh, gisteren naar de wielrennen geweest. Marianne Vos uh, zien wegsprinten. Uh, en uh, vanochtend uh, zijn we nou, uh, een uh, schitterende ochtend meegemaakt. Nederland heeft niet verloren. Dat was bij basketbal. Ja, dat uh, kan me <lacht> ik me niet voorstellen. U staat hier nu in de rij. Waar hoopt u kaarten voor te krijgen? Uh, we hopen kaarten te krijgen voor of beachvolleybal, of hockey, of. Nou ja, het, het maakt het, het eigenlijk, maakt uit. eigenlijk niet uit. Het is gewoon uh, leuk hier, gezellig. En de prijzen die variëren nogal, hè, geloof ik. Uh, ja, de, uh, maar wij gaan voor uh, ja, de, de lagere prijzen. En wat is laag? Uh, volgens mij het minimum is 20 pond, dus, maar ik denk dat we tot nou, 50 pond uh, zullen gaan... Ja. Ja, ik hoorde al bedragen van rond de 500 pond en dat gaat u er niet voor uitgeven wat ik nee, het zo hoor. Nee, nee, nee, nee. Dan houden we geen geld over om hier te besteden. Ja, daar kan ik me iets voorstellen. Dank u wel. Veel plezier nog. Ik loop even naar Ron de Rijk. En dan uh, denken jullie misschien, en dan luisteraars ook, Ronde Rijk. Die, uh, ja, die, ken ja, ja, die voetbal, kennen wij van tevoren voetbal, toch? Ja. Ja, maar deze, de, deze man heet ook Ron Rijk. Die werkt bij uh, het, uh, Ron. Ik, uh, waar, is het een organisatiebureau? Hoe moet ik het zien? Ticketverkoopbureau? Wij werken voor uh, ATP. Die ATP is de official ticket agent van het NSC-NSF. Kijk aan. En ik hoor net iemand die wil 25 pond betalen voor een kaartje. Waar kan die dan naartoe? Nou, dat wordt heel lastig. Je dat... wil 50 pond betalen voor een kaartje. Waar kan die dan naartoe? Uh, tafel, tennis, dat zijn niet de dure sporten. We hebben wat uh, goedkopere sporten in de goedkopere categorieën. Uh, het varieert zo'n beetje van 45 tot 600 pond. Wat kost de 600? Uh, nou, opening hebben we natuurlijk al gehad. S sluiting is uh, net zo duur, zwemmen. Twee, 300 pond. De avondsessie of de ochtends? Dat zijn de finales, hè, samen? Finale finalesessies zijn twee, uh, 300 pond, ja. Ja. Oh, ja, toch wel. Hoeveel kaarten hebben jullie hier nou nog beschikbaar? Want er staan mensen twee uur in de rij. Die, die, je kan niemand teleurstellen, want dan staan ze twee uur voor niks te wachten. Uh, wij zijn al anderhalf jaar bezig met de kaartverkoop. Online vanuit Nederland. En alle kaarten die wij zelf besteld hebben, die nu nog onverkocht zijn... die verkopen we hier bij het holland Heinekenhuis. huis Dus dat zijn van, van allerlei sporten een, een kleine aantallen. Ja. Nog één slotvraag. Snap je al die lege plekken op de tribunes? Uh, nou, het is als sportliefhebber natuurlijk moeilijk te begrijpen. Want je wil dat ze gevuld zijn. Uh, ze zijn allemaal betaald. Uh, en het is sneu voor dit soort mensen dat die plaatsen uh, ongebruikt blijven. Ja. Dankjewel. Werk ze. En uh, ze zorgen goed voor ze, hoor. ook al staan ze in de zon. Want als ze zo lang moeten wachten, worden ze voorzien van uh, een natje en een droogje. Dus wat dat betreft uh, doen ze het goed. Robert Meder was dat. Dan gaan we naar het judo, want het is uh, judoka Deks Elmond niet gelukt een medaille te veroveren. In de strijd om het brons was zijn tegenstander uit Mongolië te sterk voor hem. Vlak daarna sprak Theo Plasjaar met Elmond. Deks, wat is het uh, verhaal van deze dag? Uh, ja, het is nog kort na de wedstrijd allemaal, maar hoe, hoe erg baal je nu? Ja, heel erg. Ik denk dat ik uh, hier nog wat dagen over wakker zal liggen. Denk ik. De plek is gewoon uh, heel goed gierd, maar geen medaille. En over de tijd zie je het vergeten. Dus, uh, ja. Ik zei vanmorgen al: als jij laat zien wat je kan, dan word je gewoon kampioen. Maar dat heb je niet kunnen laten zien. Ja, je komt er niet goed doorheen. Uh, je ja, uh, wint niet zomaar van de wereldtop uh, in die halve finale. Als ik die win, ja, dan is het net allemaal wat, net, net wat anders. Vliezen op vlaggetjes, het bijna het minste verschil. En, uh, ja, ik kon me daar niet goed genoeg herstellen. Toch gaf het uh, ochtendblokje jou, denk ik, uh, wel het nodige vertrouwen voor de middag? Ja, eigenlijk wel, ja. ja dat ging wel goed. We uh, kon volgaan en zo, maar ja, is allemaal dan, weet je, hoe ver je komt, hoe dus zwaar de partij wordt. Je praat er niet graag over, maar hoe erg is het met je knie? Hoeveel last oh, heb je ervan ja, gehad vandaag? Geen. Ik heb gehad van mijn knie. helemaal niet eens aangedacht. Maar hoe kan het dan dat je zo vermoeid bent dat je het niet meer kan brengen? Is het dan zo zwaar geweest? Nou ja, Als je een uh, golden score hier doet, support van uh, reguliere tijd, 8 minuten. Nou, je staat zeker 10 zeker, minuten op de mat, 11. Nou, als ik daarna nog uh, uh, binnen 10 minuten weer op de mat zou staan, ja, dat is wel moeilijk herstellen. En je moet dan ook nog tegen iemand die heel sterk is. Wat gebeurt, dat win je niet zomaar. Heb je nog uh, erover gedacht om op te geven, om niet meer te gaan voor de brons? Ja, nee, dat denk ik niet. Dat is de veel Jeetje. Maar ja, als je zo vermoeid bent en uh, de kans op succes ziet verdwijnen? Nee, dat is echt een hele raar vraag. Nee. Dan uh, ga je voor het brons, dan probeer je het, maar dan is het ineens op? Ja, ja op een gegeven moment was het op. Hij was zo sterk, kwam er niet doorheen en uh, dan is het klaar. Sterker. Deks Elmond was dat. Theo Plachard zocht vervolgens ook zijn bondscoach op. Dat is Maarten Arends. Maarten, waarom sta je hier uh, niet met brons, maar met een vijfde plek? Ja, Dex heeft, uh, verloren, umbrons, uh, net. Nou Dex verloren om brons net. Een hele lange halve finale van acht minuten. En, uh, ja, was het net niet daar uh, En uh, ja, tien minuten later staat hij weer op de mat. En, uh, dus uh, hij is niet helemaal hersteld. Dat kan ook niet in uh, tien minuten en een kwartiertje. Dus, uh, ja, hij verliest net aan met twee straffen. Is, uh... Het verschil tussen de ochtend en de middag. Nou, dat is de, de, de judo het verschil, dat vind ik wel mij van. Maar het gaat, gewoon, het gaat sneller achter elkaar. En ze beginnen de halve finale heel laat. En de herkansingsfinale heel snel. Dus de herkansingsfinale heeft meer, meer tijd om te herstellen. Wat eigenlijk raar is. maar het is Jij zegt het systeem is verkeerd. Ja, het systeem moet andersom. Je moet beginnen met de herkansing en dan met de halve finale. Zijde bondscoach Maarten Arends. We gaan het over ander nieuws hebben in de wereld. Want het offensief van het Syrische regeringsleger tegen de opstandelingen in Aleppo gaat onverminderd door. Vooral om het bolwerk van de rebellen, de wijk Saleh al-Din, wordt zwaar gevochten. BBC-verslaggever Ian Pennell is een van de weinige buitenlandse journalisten in Aleppo. Hij volgde eerder vandaag een groep opstandelingen die vocht tegen het regeringsleger in en rond die wijk Saleh al-Din. De rebels hebben nu opgegroeid, omdat het regeringsbeleid probeert in dit gebied te pushen. Het is een heel verkeerde situatie. We weten dat er snipers all around zijn. De sfeer hier is gewoon onbeliefbaarlijk groot. Het weemand in Saleh al dient van de sluipschutters en regeringstroepen proberen de wijk binnen te dringen. Een panel ziet de situatie heel snel verslechteren. What you notice returning into the city is how quickly things have deteriorated. The atmosphere is incredibly tense, many civilians are trying to flee and the fighting has intensified. And where we were we saw brutal fighting, heavy government shelling and increased suffering By de civiele population. U hoort hem zeggen, het wordt steeds feller gevochten in een ronde stad. Hij zag hoe de bevolking van Aleppo steeds meer te lijden heeft van de zware beschietingen door het Syrische regeringsleger en de vluchtelingenstroom de stad uit blijft dan ook doorgaan. The only traffic really that we've seen on the streets has been effectively families fleeing the fighting, tightly packed into the back of trucks, children looking scared and parents desperate to get out of the city. De enige verkeer in de straten van Aleppo bestaat uit vrachtwagens vol met vluchtende families, angstige blikken in de ogen van kinderen en ouders die maar één ding willen: zo snel mogelijk de stad verlaten. De achterblijvers krijgen te maken met groeiende tekorten aan elektriciteit, water en voedsel. We visited a bread queue where people had essentially been waiting for hours to try and get their hands on the bread, and the bakery had opened the doors at 10 o'clock in the evening and was still going. At midday the following day. Such was the demand for the only food available. zag een enorme rij met mensen buiten een bakkerij. Die ging gisteravond om 10 uur open. En sloot pas vanmiddag rond 12 uur. Zo groot is op dit moment de vraag naar het enige voedsel dat in Aleppo nog voorhanden is. Terug naar de Olympische Spelen. Paul van As is ongetwijfeld de meest besproken bondscoach van de afgelopen maanden geweest in aanloop naar die Spelen. Zijn mannen staan nu voor het eerste hokje tegen India. Gerard de Groot, ze gingen met een 2-0 voorsprong de rust in en zijn inmiddels weer begonnen. Ja, de tweede helft is drie minuten oud. Je geeft het al aan, Paul van As, veel besproken natuurlijk. Met name het heen en weer schuiven met Teun de Nooyer was opvallend. Eerst eruit en toen er weer bij. En dan hier een hoofdrol spelend, hoor. tot nu toe aanvallend gezien voor Nederland. Hij zit al bijna de hele wedstrijd, staat hij op het veld. Hij zou erbij komen, zei van As van, ja, hij kan altijd nog wel een paar minuutjes spelen. Maar hij heeft in de eerste helft vijf minuten niet gespeeld. In de tweede helft inmiddels vier minuten oud, Heeft hij ook helemaal alleen meegedaan. En legde de bal zojuist een halve minuut geleden pan klaar voor Rogier Hofman. Hij hoeft hem er maar in te blazen, die Hofman. Maar hij deed dat niet. De bal ging naast het doel. Het was een schitterende actie van Teun de Nooyer... Als we er al zoveel gezien hebben in zijn rijke carrière. Met uh, veel hoofdprijzen. Maar af en toe ook met uh, schitterend hockey. Goede combinaties, goede individuele acties. Hij is gewoon in bloedvorm hier in de eerste helft van de uh, wedstrijd van Nederland tegen India. En ook tot nu toe in de tweede helft. Dus wat dat betreft een goede keuze geweest uiteindelijk om Hij die de nooit te weer. Hij heeft hem goed ja, geprikkeld, Gerard. Om die er toch maar weer bij te houden. Ja, Wat, moet je, wat, wat hadden we zonder, moeten, mo zonder hem moeten doen in de eerste helft? Hij was echt de, de man. Die die waar het Nederland aanvallend om draaide, was uh, uitstekend uh, gespeeld, de Neuer. Ik heb er genoeg over gezegd. Hij gaat uh, gewoon verder in die wedstrijd tegen India, die Nederland ook in de tweede helft natuurlijk uh, weer uh, ja, zou moeten gaan afdwingen dat ze die voorsprong willen vasthouden, uit willen bouwen tegen die Indiërs. Zeker niet meer de gevaarlijkste tegenstander in het moderne hockey, maar altijd wel een tegenstander, met name in de beginfase van een groot toernooi, een tegenstander waar je op moet letten. En dat doet Nederland tot nu toe uitstekend. Vijf minuten gespeeld, tweede helft, en Nederland leidt nog steeds met 2-0. Uh, Rachna niet meer volgt het tafeltennis. Li Jie ging er in een bloedstollende partij uit. Maar we hebben gelukkig Li Jiao nog, uh, Rachna. Ja, die partij van Li Jie was, uh, was spannend. 3-1 voorsprong en dan toch met 4-3 eruit gaan. Drie games achter elkaar verliezen. Dat zal Li Jiao niet willen. Zij uh, zit inmiddels ook in haar partij. Is wel gevorderd tot uh, de derde game. Het staat 1-1. Eerste game met 11-5. Gewonnen door Li Jiao. Die het tegenstander betekent te overrompelen in het begin. Daarna werd het 11-8 en de beide dames hebben de schoenen even opnieuw geveterd. En uh, de stand 1-1, hoewel het scorebord nu 2-1 aangeeft. Maar dat klopt niet, dat hapert daar achter elkaar van 0-1 naar 1-1 naar 2-1. Het is uh, inmiddels in punten 3-1 geworden in deze derde game van Lidja. Maar laten we hopen dat zij bij het tafeltennis hier op de Spelen het vrouwentoernooi erin blijven. Het Radio 1 kort over overzicht. NRC Handelsblad heeft het vandaag over de zeldzame ziektes pompen en fabrie. De dure medicijnen voor die ziektes worden dus niet meer vergoed. Tenminste, dat is een advies aan het kabinet. Er zullen wellicht dan meer medicijnen volgen, zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg omdat oh. er ergens een grens ja, is, getrokken een moet worden. dat is een ander printje, sorry. Omdat er ergens een grens getrokken moet worden. Want één patiënt met fabriek of pompen kost vele tonnen. En er zijn enkele tientallen patiënten. Dus Nederland geeft elk jaar 55 miljoen euro uit aan de ziektes. Daarvoor kunnen andere, veel voorkomende ziektes niet worden vergoed. Veel Nederlandse media hebben het over de Amsterdamse DJ De Flexicon. Zaterdagavond werd hij gearresteerd na een dansfeest in Eindhoven. Omroep Brabant heeft een amateurfilmpje van de arrestatie online gezet. En uh, als je daarnaar kijkt, dan lijkt het er hard aan toe te gaan. Oh, ik klaar me Ik heb niks gedaan! Ik heb niks gedaan! Rustig maar, rustig maar, wordt er gezegd. De dj is uiteindelijk bont en blauw geslagen, vertelt zijn advocaat. Nou, hij heeft in ieder geval een blauw oog, verschillende uh, schaafwonden. Zijn enkel die is gekneusd, hij kan er moeilijk op lopen. Uh, ja, hij heeft uh, enkele afdrukken van een wapenstok op zijn lichaam. Ja, in het parool zegt een vriend van de DJ, er reed een politiewagen achter ons, die wilde er langs. Toen het kennelijk te lang duurde, gaf de auto extra gas en reed hij over de voet van Flexiken. De advocaat van de DJ vindt het er daarom niet gek dat de DJ zich verzette bij zijn arrestatie. Als iemand over mijn voeten rijdt, dan word ik ook boos. En in plaats van dat een politieagent hem hulp biedt, is hij meteen agressief geworden. Tweede Kamerlid Tovik Dibi van GroenLinks gaat nu kamervragen stellen. Hij denkt dat de zaak niet was geëscaleerd als de politie het wat rustiger aan had gedaan. En we zien ook een agent die probeert een getuige te belemmeren om te filmen. Dat is sowieso een probleem dat politieagenten het moeilijk vinden om gefilmd te worden als ze aan het werk zijn. En ik dacht ja, ik, ik voel gewoon dat ik hier iets mee moet. Dat je een soort van signaal moet afgeven dat er verantwoording moet worden afgelegd. Opmerkelijk bericht in het Parool. In Amsterdam is de gemiddelde WOZ-waarde vorig jaar gestegen van 249 tot 250.000 euro. Dat meldt het CBS. Huizen in Amsterdam zijn dus volgens het CBS meer waard geworden. Terwijl de huizenprijzen ook in Amsterdam al jaren dalen. Volgens sommige schatten gemeentes de waarde met opzet te hoog... zodat er meer belastingen kunnen worden geïnd. Maar volgens het CBS ligt het anders. De makelaars kijken alleen naar de waarde van koopwoningen... maar het CBS kijkt ook naar de waarde van huurhuizen. En die behouden beter hun waarde. Dus gemiddeld zijn de huizen in Amsterdam wel degelijk meer waard geworden. Bij CNN gaat het onder meer over de lege stoelen op de tribunes... bij de Olympische wedstrijden in Londen. Er waren ook bij vorige edities wel lege stoelen, zegt een verslaggever. Maar nu zijn het er wel erg veel. Zelfs bij de belangrijkste zwemwedstrijd waren niet alle stoelen bezet even the showdown between American swimming superstars Michael Phelps en Ryan Loxie saw empty rows of seats despite being one of the highlights of the games. Ja, het probleem wordt nu onderzocht, maar het wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat zakenmensen bakken met geld betalen voor een stoel en vervolgens niet met hun gasten komen opdagen. Dat is belachelijk vindt de organisatie. De sporters moeten namelijk worden aangemoedigd. We owe it to the team. Um, we owe it to British sports fans. De lengte en breedte van het land, om te zorgen dat ze de kans krijgen om op deze unieke gelegenheid En zoals u al hoorde, schoolkinderen worden nu op de tribunes gezet. Die hebben geholpen bij de voorbereiding van de Spelen. Militairen mogen ook en er komen dus wat extra kaarten in uh, de verkoop. U hoorde het al, twee uur wachterij staat hier voor het Holland House. Mensen die graag nog iets willen zien. Radio 1, kort over het overzicht. De Jureka Dex Elmond gaat zonder medaille naar huis. Hij begon dus goed aan het Olympisch toernooi tot de 73 kilo. De klasse waarin hij uitkomt. Maar in de halve finale verloor hij van wereldkampioen Nakaja. En in de strijd om het brons was Sanyangal uit Mongolië te sterk. Kom op Dex, laat nog eens zien wat je kan. Je staat niet voor niks uh, tweede en uh, ben je hier geplaatst. Uh, je hebt zo'n goede voorbereiding gehad. En laat het hier nou zien en probeer nog één keer je op te laden in die wedstrijd... Uh, waarin je brons kan winnen. Hoe moeilijk het ook is, laat het zien...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 Ja, ah, dat is, uh, is super. Handboogschutter Rick van der Ven heeft de laatste 16 bereikt... op het Olympie, Olympisch Recurve-toernooi. Hij overleefde twee ronden in een knock-out-fase. Hij komt nu uh, vrijdag weer in actie. En ook uh, tennisser Robin Haase is uh, klaar. Hij heeft het enkeltoernooi maar kort geduurd. Hij werd in twee sets uitgeschakeld door de Fransman Richard wel in Omrullende dubbelspel in actie, maar samen met Jean-Julien Royer. En dan gaan we nog even naar Gerard de Groot. Het hockey bij de mannen Nederland-India. Gerard. Vreselijke pech uh, achter in de defensie uh, van Nederland. Het hoort er allemaal bij natuurlijk. Maar de bal kwam op de paal achter doelman uh, Stokman. Een uh, voor, voorzet helemaal ver buiten de cirkel. Maar de paal, dan gaat hij weer in het veld. En die sprong dan voor de stik van da Ram vier Sing En die schiet hem er gewoon in. En het is 2-1. na. Nou... 10 minuten spelen in de tweede helft. Marit Bouwmeester, derde en zesde bij haar eerste races. En Pieter Jan Posma eh, werd vijfde en staat ook vijfde in het tussenklassement. Rutger van Schaardenburg had een slechte eh, dag bij de lasers, Hij staat op de twintigste plaats na twee races. En dan races. hebben we nog een bericht over de Holland. 8. de mannen hebben de finale bereikt van het Olympisch Roeitoernooi. Li Lidje ligt eruit bij het tafeltennis En voor de rest volgen wij het hockey en het tafeltennis. Tot zo. Welcome to London.